Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Opnieuw staan er lange rijen op de Brusselse luchthaven Zaventum. Reizigers worden buiten de vertrekhal gecontroleerd en moeten soms anderhalf uur wachten. Sommigen missen daardoor hun vlucht. Gisteren liep de wachttijd al op tot drie uur. De Belgische regering belooft morgen met een plan te komen om de lange wachttijd te verminderen. De vertrekhal van Zaventum raakte in maart zwaar beschadigd bij een aanslag en werd zondag heropend. Het openbaar ministerie bekijkt of het Tergooi ziekenhuis... in Hilversum strafrechtelijk vervolgd moet worden. Aanleiding is de dood van een man van 21. Hij werd in 2014 met pijn op zijn borst binnengebracht... en overleed een halve dag later... zonder dat hij door een specialist was nagekeken. De man bleek een ontstoken hartzakje te hebben. Het Tergooi ziekenhuis heeft dat niet bij de inspectie gemeld. De inspectie zegt dat een longarts ernstig is tekortgeschoten... en heeft een tuchtzaak aangespannen.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 Dan nog het weer. Het is zonnig bij 13 tot 15 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en het wordt warmer. Op bevrijdingsdag een graad of 19 en in het weekend kan het 24 graden worden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 utrecht gorkum tussen Eveningen en Noordeloos 3 kilometer, er staat een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeersdienst.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Heeft er iemand bij mij behoefte aan een match bij kritisch inhoudelijk politiek geëngageerd... zijlangdradig kutverhaal? kut verhaal? Nee, dan gaan we pauze houden. Um, nee, voordat we pauze gaan houden, wil ik nog even één serieus puntje zeggen. Um, ook een waar gebeurd verhaal. Ik heb vier maanden geleden, heb ik een, uh, mijn auto auto-ongeluk gehad... Total Los, de auto, op zich helemaal niet erg. Wat wel erg is, en ook echt waar is, is dat mijn vierde auto is... Nee, de derde auto is die Total Los in anderhalf jaar tijd. Het schijnt dat ik nogal onrustig rij. En uh, dan zeggen mensen wel eens, Jochem, heb je daar geen trauma van? Absoluut. Ik rij ook geen auto meer. Ik doe alles met de trein. En dan zeggen mensen, God Jochem, maar als je zo'n trauma hebt... dan moet je iets creatiefs mee doen. En als je iets creatiefs mee doet, dan krijg je weer nieuwe energie. Nou, vooruit. Dus ik heb op de viool heb ik een compositie gemaakt... Naar aanleiding van mijn laatste auto-ongeluk. En na het wat, ja, toch wat verstilde, emotionele moment. Lijkt het me handig om even pauze te gaan houden. We kunnen er even over napraten. elkaar vasthouden, huilen, erover praten. <lacht> en dan zien we elkaar heel snel weer terug. <tus> I'm going to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 In your blood Underneath the storm And umbrellas Sitting with the poison Takes away the pain Up and up Up and up Een single die van dit af, album afgetrokken is. Het is tegenwoordig uh, gewoon albums en dan uh, wordt bijna elk nummer op single ook nog aangebracht. Ja. In ieder geval, dat is dus de nieuwe single van Coldplay. We gaan zo langzamerhand eens dus even kijken, dames en heren, Want, uh, ja, wat er uh, ja, uh, in die bioscopen te doen is. Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijk verhaal natuurlijk. Het is mijn vakantie en de kindertjes zijn thuis. En uh, als je dan natuurlijk denkt van, uh, nou ja, wat zouden we nu eens kunnen gaan doen vandaag? Nou, ik zou nu zeggen van, uh, naar buiten met die gasten! ja. Ab en ab, heet dit nummer trouwens. <laughs> dat ook nog een keer. Bent We u weer geheel en al op de hoogte? Don't en nu, give up. Ik krijg straf, want ik zat door Chris Martin heen te kletsen. Oei. Ja. Oh, dat, foei. ja. <laughs> oh, hey, dat klopt niet. Je gaat iets niet helemaal wat ik wil. Wacht even. Maar dit, <laughs> ja, ja. dit moet ik hebben. Ja. Ja. De Biascoop-agenda! Ja! Ik begin met een speciale film van morgenavond. Want morgen is natuurlijk 4 mei, de ja. doodherdenking. De film begint om 5 over 8, dus net direct na de herdenking. De film heet The Son of Soul. is een Hongaarse film uit 2015. Son of Soul is een speelfilmdebut van de Hongaarse regisseur Laszlo Nemes die de kijker op een bijzondere cinema, cinematografische manier... in het hart van kamp Auschwitz-Birkenau stort. Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Sol Ausländer is een Hongaarse-Joodse gevangene in het concentratiekamp... en onderdeel van het Sonderkommando. Deze groep leeft gescheiden van de andere gevangenen... en wordt gedwongen de nazi's te helpen bij hun machinale uitroeiing. Sol werkt in het crematorium waarin hij... Waarin, waar hij in het lijk van een jongetje zijn zoon denkt te herkennen. Terwijl de andere leden van het zonder Commando een plan smeden om in opstand te komen... besluit Saul het onmogelijke te proberen... het lichaam van het jongetje te redden van de vlammen... van het crematorium en een rabbi te vinden om zijn zoontje een Joodse begrafenis te geven. Zo hoopt Saul hem toch nog de laatste eer kunnen be te bewijzen. Het is dus morgenavond om 8 uur, een ingrijpende film... Nou, dan nu het vakantieprogramma van de Bioscoop. Op uh, morgen, zaterdag en zondag om 11 uur... Buurman en Buurman, allemaal afleveringen... die worden uitgebracht ter gelegenheid van de 40ste verjaardag... van Buurman en Buurman. Aan de lopende band bedenken de vrienden nieuwe klusideeën... om hun levens nog leuker en handiger te maken. Het resultaat ligt er niet om. Met hun geklus is niets veilig in huis en de ravage blijkt enorm. Kees Prins en Simon van Leeuwen hebben de stemmen van de buurmannen ingesproken. De poppenanimatieserie Buurman en Buurman... is in 1976 in Tsjechië ontstaan als Pat Amat. Van de serie zijn 80, meer dan 80 afleveringen gemaakt. De VPRO, VPRO zendt sinds 1986 de Nederlandse serie uit. Dus morgen, zaterdag en zondag om 11 uur s morgens. Dus voor alle leeftijden. Ook voor alle leeftijden is Kung Fu Panda 3D... Als Po's lang vermiste vader plotseling opduikt, reizen vader en zoon naar een geheim panda-paradijs waar ze een groot aantal hilarische panda's ontmoeten. Maar als de bovennatuurlijke slechtrik Kai aan een tocht door China begint en onderweg alle kungfu-meesters verslaat, wordt van Po het onmogelijke verwacht. Hij moet een compleet pandadorp vol met luie en onhandige panda's trainen en veranderen in het ultieme leger van kungfu-panda's. Deze film is dus voor alle leeftijden en hij draait. Um, morgen, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag om half twee en om half vier. Dan hebben we op donderdag, de 5 mei en vrijdag 6 mei nog een film voor kinderen. Vanaf zes jaar, Soetropolis. Soetropolis is een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen dieren. De stad bestaat uit verschillende wijken, zoals de chique Sahara Square en het ijskoude Square. Het is een mengelmoes van dieren uit verschillende omgevingen die samenleven. Het maakt niet uit wie of wat je bent... van de grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. Maar wanneer de missie, eh, optimistische officier Judy Hopps... met de stem van Jennifer Goodwin... zich aansluit bij de politie... dit ze dat het niet zo makkelijk is... om als eerste konijn bij het politiekorps vol grote stoere dieren te zijn. Vastberaden om zichzelf te bewijzen... grijpt ze de kans om een zaak op te lossen. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken... met de welbespraakte sluwe vos Nick Wilde... de stem van Jason Bateman... om het mysterie op te lossen. Soetropolis is een stad als geen ander. Het maakt niet uit wie of wat je bent... van de grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. Deze draait dus donderdag en vrijdag om 11 uur morgens. Dan hebben we twee films voor de volwassenen. London Has Fallen... Het is een opvolger, opvolger van het succesvolle Olympus Has Fallen. Het is een bloedstollend actiespektakel met onder meer... Morgan Freeman, Aaron Eckhart en Gerard Butler. Wanneer de Engelse premier onder verdachte omstandigheden dood wordt gevonden... gaan alle alarmbellen af. Zijn begrafenis blijkt de ideale plek om een aanslag te plegen... en de wereld ligt plots in de handen van slechts drie personen. De president van de Verenigde Staten, Rolf van Eckhart... zijn meest betrouwbare geheimagent, agent, Rolf van Butler... En een Engelse MI6-agent, Charlotte Riley. Deze film draait donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om half tien. Dan is er een komedie, ook voor volwassenen vanaf twaalf jaar: Miss You Already. Millie, een rol van Tony Collette, en Jess, een rol van Drew Barrymore, zijn al hun le hele leven beste vriendinnen. Als kinderen deelden ze alles en nu ze volwassen zijn ook. Ze kunnen niet zonder elkaar. Los Paul Millie heeft een succesvolle carrière als uh, een rockster... een rol van Dominic Cooper, als man en twee kinderen. Jess heeft een bescheid, leeft bescheidener op een boomboot met haar vriend Paddy Constantine... en heeft een vurige kinderwens. Maar net als Jess eindelijk zwanger is, krijgt Millie de diagnose borstkanker. Millie heeft haar vriendin harder nodig dan ooit. Maar Jess kan haar eigen geluk maar moeilijk verbergen. Een ontroerende komedie over pure vriendschap, vertrouwen en liefde. Deze film draait van... Donderdag tot en met dinsdag om zeven uur. Dit was de Biscope Agenda. En wij gaan luisteren naar Michael Kiwanuka. Black man high. in a white world. I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm, in, whi I'm in love, but I'm still sad.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 wide world. En, uh, nou ja, een zwarte man in een witte wereld, zegt hij. Uh, hij is verliefd, maar toch niet blij. En, uh, nou ja, dat kan ik me uh, in sommige omstandigheden wel iets bij voorstellen. Um, dan hebben we Kenny B. En Kenny B heeft iets leuks gemaakt samen met Doe Maar. Dat is ook een hele leuke trouwens. En uh, dat liedje, Nobody, nobody to get hurt. <laughs> Maar ik zei nee, ik zei nee, hoor je wat ik zei, hoor je wat ik zei, en ik zei nee, nee, nee, ik doe het niet mee, mee, ik doe het niet aan, nee. Denk jij dat ik iets wat van waarde is, Hij doe wie dan ook neem me laat, vergeet het maar, ik zei vergeet het maar, en als we schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik arresteer me maar,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 zei, 5 4 vijf, 6 is mijn nummer. vijf, 4 4 vijf, vijf, is mijn vijf, vijf, 4 vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, Geef me je nummer, man. Hij zei, wat is je nummer? Ik zei niets. Hij zei, geef me je nummer, man. Hij zei, wat is je nummer? En er is een uh, samenwerkingsverband dus tussen Doe maar en Kenny B. En uh, dat is wel leuk trouwens. Uh, de volgende plaat, dit is, uh, dit is uh, uh, Clarence Clemens. Kent u die? Ja, die kent u vast wel. Alleen hij doet het, hij doet het weer dus niet. Oh, oh, oh, oh, oh, nou even weer zo en dan weer even terug. En dan hap, dan komt hij waarschijnlijk wel. Ja, daar denk ik dan hoor. Ik hoor nog steeds niks. Uh, Clarence Clemens, dames en heren. En die wil ik u toch graag laten horen. Dat, uh, ja, even terug, even terug, even terug, even terug. Kom oh, nou. Zo. Juist. Zo hoort dat. ze hebben soms uh, kuren. Clarence Clemens. Achter de E-Street Band van Bruce Springsteen. Een van is daarin verhalen. Maar uh, dit is gewoon dit is een solowerkje van deze Clarence Clemens. En het nummer dat heet. Uh, uh, het, het nummer dat heet Seven Up. En ik vind het lekker. Ja, ik vond het een lekker nummer. Uh, het is zo mooi dat ik af en toe. Uh, krijg je bij Spotify bijvoorbeeld. Krijg je van die lijstjes. Hè, de Discover Weekly. Dat is. Dat is dan, zijn van die lijstjes, zei ik al. Die dan zogenaamd op jou, voor jou gemaakt zijn. Maar de laatste weken vind ik dat lijstje helemaal te gek. Er staan allemaal prachtige nummers in... waar ik dan persoonlijk dankbaar gebruik van maak in dit programma. Een hele leuke platen waar je soms niet meer aan denkt... en die staan er dan zo ineens in. Ja, dat is zo lekker jongens. Wat is dat toch leuk allemaal. <hums> nou. Het nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Trommel. Goedemiddag. Het goede nieuws is, er is nog geen nieuws. <laughs> dus ik doe het programma voor 4 mei en 5 mei. Morgen is de herdenking bij het Joods Monument. Om 12 uur is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joods Monument... inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de Jacobs-Heemskerkstraat... en de JG Metzgerstraat. Tijdens de plechtigheid wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden...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 Hierna loopt men rechtdoor naar het herdenkingsmonument... aan de rotonde van remweg lineerstraat De kerkklokken luiden van kwart voor acht tot dertig seconden voor acht uur. Vanaf acht uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Daarna, na de stilte brengt de trompetist de last post ten gehoorde. Om drie over acht volgt de officiële bloemlegging en volgt een declamatie... daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Wegens de doodherdenking van de begraafplaats gemeente Bloemendaal is de zeeweg vanaf 6 uur afgesloten in verband met de stille tocht naar de begraafplaats in de duinen achter de zeeweg. Het verkeer zal moeten uitwijken via de Zandvoortselaan. De afsluiting duurt tot kwart over acht. Dan nu het programma voor 5 mei. Om 10 uur start op het Kerkplein een spannende vossenjacht door het centrum van Zandvoort. Zoek alle verklede vossen en verzamel alle letters om het geheime woord te raden.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 Bij slecht weer kunnen de ritjes helaas niet doorgaan. Maar het wordt mooi weer, dus die gaan door. Vanaf half twee tot half vijf is er in gebouwde krocht een bevrijdingsbingo. Dit jaar organiseren we de bingo in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort. Zoals altijd met een drankje en een borrelhapje. Een gratis toegangskaart kunt u van vooraf ophalen bij Bruna en Stichting Plugspunt. De belbus rijdt die dag ook gratis. Aanmelden voor de belbus kan op nummer 06 46 45 Aanmelden voor de belbus kan op nummer 06-46-45-00-90. En dan nu het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is er veel ruimte voor de zon... en slechts een kleine kans op een lokaal buitje in het zuidoosten. Met 12 tot 15 graden is het niet warm voor de tijd van het jaar. De komende dagen wordt het beduidend warmer. Op bevrijdingsdag is het circa 20 graden... en daarna komt de temperatuur op veel plekken zelfs rond de zomerse zo 25 graden uit. Het is zonnig, met in het binnenland ook enkele stapelwolken. Zeer lokaal komt in het oosten tot een buitje. De maximumtemperatuur varieert van 12 graden in het noordwesten... tot 15 in het zuidoosten van het land. De wind komt uit het noordwesten en is zwak of matig van kracht. Eind van de middag neemt de wind geleidelijk af. Vanavond valt de wind helemaal weg. Er zijn brede opklaringen en lokaal ontstaan misbakken, banken. De minimumtemperatuur ligt rond de 2 graden. In het oosten kan het lokaal afkoelen tot het vriespunt. Aan de grond komt het op meer plaatsen tot vorst. Morgen wordt een heerlijke lentedag. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 15 tot 17 graden. De wind is zwak en heeft een voorkeur voor zuidelijke richtingen. Aan de kust kan het smiddags de zeewind opsteken. Donderdag is het hemelvaartsdag en bevrijdingsdag. Dan schijnt de zon de hele dag vrijwel ongehinderd. Als je de dag grotendeels buiten gaat doorbrengen... is het gebruik van een goede zonnebrandcreme aan te raden. Met 18 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zuiden is het aangenaam warm. Maar zeker niet heet. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidoosten. Vrijdag wordt het met 20 tot 24 graden nog een beetje warmer. Misschien in het zuidoosten zelfs een 25 graden. Naast de zon zien we wat onschuldige stapelwolken en mogelijk wat hoge bewolking. Het blijft overal droog en er staat een meestmatige zuidoostenwind. In het weekend is het op meer plekken in het binnenland 25 graden. Daarbij is het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook het begin van volgende week houdt het warme, weer, warme en zonnige lente weer aan. Pas na volgende week dinsdag wordt de verwachting onzeker en neemt de buienkans toe. Nou, dat was een mooie verwachting.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 Saturday Night Fever. Ook bekend natuurlijk in de uitvoering van de Bee Gees zelf. Maar Dit was uh, Tavares. En dat deden we speciale bezoek voor Imka. Die deze band... Uh, Jij hebt ze gezien hè? Ja, ze gezien, hè? Ja. ja, bij de Max Proms. Bij de Max Proms. Ja, Daar heb ik nog de hand ges geschud van Chubby. Dat is die man met die snor. Hij die die. heeft uh, hem misschien angel. Eigenlijk de voorzanger is. Ah oké. Okay. Zo. Ja. Zo. Ja, mooi, en die hè? hand heb je sindsdien niet meer gewassen? <laughs> Jawel hoor. Oh. Nou ja, ja, ja. Van, de, van de week kreeg ik van de, een van zijn broers, uh, uh, uh, Butch... Kreeg ik een vriendschapverzoek oh. op Facebook. Dus ja, dat is leuk. Nou, kind toch. Het ja, komt nog wel eens goed met jou. Misschien wil je wel verkeering met ze wel je. Ik wel een keer uit in de studio. Ja, dat ja, is goed. Ja, vind wel leuk. Ja, natuurlijk. Misschien <lacht> krijg we wel verkering met hem. Ah, <lacht> nee, maar nog. Ik ga voor iets jonger, hoor. Oh ja, oh, toch wel. Oké. Okay. Dit is Poco. And then I'd call it love! The day there langzamerhand toe. Hè. Wat gaat Douwe Bob doen bij het uh, Komend Songfestival? Volgende week, dinsdag, is hij aan de beurt. Want hij als zesde in de eerste halve finale moet hij gaan zingen en proberen een plaatsje te veroveren in de, in de finale. En uh, dit is een nieuw nummer van hem. Uh, dat uh, gisteren uh, of eergisteren is uitgekomen. Uh, dus niet Slow Down Die kennen we intussen wel. Maar dit is een, een nummer met een, een, een titel wat je aan iets heel anders zou doen denken. Namelijk aan Neil Diamond. Maar ja. Dat is het niet, okay. het is van Daal Bob, Love on the rocks. En het is een heel mooi liedje. I was It's so hard it brews Houden voor die man. Hij maakt echt zulke aparte dingen. En uh, dit is weer iets heel anders dan bijvoorbeeld uh, dat, dat liedje wat uh, naar het Songfestival gaat. Ontzettend mooi. En het. Uh, wacht even, jij. Uh, <lacht> en uh, en uh, dit heet Love on the Rocks. En het heeft dus niks te maken met dat werkje van uh, Neil Diamond natuurlijk. Morgen weten we het allemaal, dames en heren, is het uh, 4 mei. En uh, 4 mei is dode herdenking. En ik heb dan ook uh, besloten om morgen ook de muziekkeuze... een beetje in het kader daarvan uh, aan te passen. Uh, dus ik uh, ben, op, ben op zoek naar uh, morgen naar heel veel muziek... zo'n beetje uit de, zeg maar, rocken, uh, de World War II era. En uh, ik heb al aardig wat gevonden. En dat gaan we dus morgen omdat het ook natuurlijk een beetje de tijd is... dat er uh, herdacht wordt morgen tussen twaalf en twee... Uitzing toch een beetje aanpassen. De muziek een beetje aanpassen. En vooral uh, kijken naar muziek uit die tijd. Dus dan weet u dat vast. En als voorproefje alvast dit: Een uh, genadigd muzikant die in de Tweede Wereldoorlog om het leven is gekomen. Glenn Miller. En het gaat over de stamtrein. De Chattanooga Choo Choo.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 It could be fine have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamble all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. to call funny face, She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga Chattanooga choo-choo won't you choo me home? Vandaag heb je er ook tussen. kusje Komt Kom jou. Oké. Maar goed. Uh, dit was uh, ZFM Lunch. Dat hebben we besloten met het uh, fantastische orkest van Glenn Miller. Uh, en dat heette de Chattanooga Choo Choo. En Imke vertelde me dat er ooit zo'n uh, uh, liedje over Zandvoort van is gemaakt. Hè? Dat ja, door Willem Duin. Oh. Big Mouth en MacNeil, weet je. Oké, okay, ja, ja. Deal, dus, uh, ja, Willem ik Duin. ja, ik ken hem. Ik ken hem. Goed, uh, morgen is 4 mei en uh, daarom heb ik ook inderdaad besloten om morgen de muziek een beetje aan te passen. En uh, vooral muziek uh, te gaan draaien die een beetje uit die periode komt. Want uh, er wordt per rekening uh, al uh, herdacht om, te, om die tijd, zo tussen 12 en 2. En uh, vind ik het eigenlijk wel dus passen om dan ook de muziek een beetje daaraan aan te passen. Het is en blijft per slot, ondanks dat sommige mensen vinden dat het afgeschaft moet worden. Uh, het is en blijft per slot een hele speciale dag die uh, naar mijn mening gewoon intact moet blijven. Voor vandaag zit het erop. Dit was Jan uh, Leus voor deze dinsdag. Imka, hartstikke bedankt voor je fantastische bijdrage. Uh, weer leuk dat je er weer eens bij was. Dat ja, vond ik ook leuk. Graag gedaan. Ja, ik vond het ook wel leuk. <lacht> we gaan eruit. En, uh, ik zie u dus morgen weer met uh, Natuurlijk Zandvoortlust. En ook de Vinyljaren. Wat we daarin gaan doen, weet ik nog niet. Moet nog zoeken. Maar goed. Morgen, dan weten we alles tussen 12 en 2 en tussen twee en vier. Bedankt voor het luisteren allemaal. Fijne dinsdag nog. En tot morgen bij Zand voor Lunch. Waar u eventueel een proefrijles kunt winnen. Zo, tot horen.